Verschillende snelwegen gelden weer snelheidsbeperkingen vanwege de gladheid. Voor de A4, A15, A27 en de A28 de maximumsnelheid verlaagd. Eerder vandaag werden de snelheidsbeperkingen juist ingetrokken omdat er geen meldingen van gladheid meer waren. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten de matrixborden in de gaten te houden. Als het kouder is dan min 7 verliest het strooisout zijn werking. Ook is er vanwege het weekend minder verkeer op de weg waardoor het zout dat dat er ligt niet goed wordt ingereden.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 Ψυχή μου τον γύριο, εύλογιο ιε. Ευλογεί τη ψυχή μου τον γύριο, Ευλογεί το Ζήρι, Ευλογη ψυχή μου τον γύριο, ελογείτον. Ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριο, Ευλογεί το Κύριε. Ευλογη, ψυχή μου τον Κύριο, Ευλογεί το Κύριε. Ευλογη, ψυχή μου τον Κύριο, ευλογη... Wim Zonvoort Bij het programma Peaceful Radio Uur 2 voor aflevering 762 We zijn begonnen met Mystic Heart Van Asher Queen Oh het kan deze man toch prachtige Concerten geven Goed, we gaan door met Aeolia, natuurlijk voor ons Eigen Haarlemse Label Oriade Music En even kijken of het allemaal Uit kan spreken, Elixir Immortal, Immorteel dat is het. Uh, en dat gaat dan over de activering van de Seven Sacred Seals. De Seven Sacred Seals. Nou, die heb ik nog niet eerder gelezen, maar helemaal goed. Voor programma-info, ga gezellig naar de website zfmzatwoord.nl en naar programma-info. Goed zo. Daar vind je de playlist. Veel heus Hey, <speaking> I'm in who's at the and so care once Just a hunting fancy That he's on De muziek van Rishi en Harshil. De cd heet Forget Your Limitations, A Trans Dance Journey. Een geweldige dans cd waar je helemaal los kan gaan. Maar we gaan het toch even rustiger afsluiten met Terry Oldfield en de Kelting, Celtic A Blessing van het label New Earth Records. En net zoals de vorige cd, tot ben gekomen via Osho.nl.